De kamernood onder studenten neemt de komende jaren af. Het aantal kamers groeit tot 2021 harder dan het aantal studenten. Dat meldt Kansas, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland. Tot 2021 zijn er nog 18.000 extra studentenkamers nodig. Het aantal studenten neemt nog toe met 48.000. Vanaf 2016 zal de kamerlood duidelijk afnemen. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties is de Russische delegatie weggelopen tijdens de speech van de Georgische president Saakashvili. Volgens de Russische gezant Cherkin ging Saakashvili zich te buiten aan idiote, russofobe en antichristelijke verzinsels. Saakashvili zei in zijn toespraak dat Rusland zijn buurlanden, waaronder Georgië, constant bedreigt en onder druk zet.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 Het weer? Eerst nog bewolkt, nevelig en mistig. Daarna zonnige periode en droog. Het wordt 18 graden. En ook morgen en zaterdag zonnig met s'nachts vorst aan de grond. Dit was het NOS Journaal. Ah, en de werkeersinformatie. Opnieuw mist vanochtend... maar een klein deel van Nederland in Zeeland... en het westelijk deel van Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is donderdag 26 september. Goedemorgen. Het is de tweede dag van de algemene beschouwingen. Joost Vullings kijkt vooruit naar de antwoorden van het kabinet. En Ed Nijpels vertelt hoe de premier zich op zou moeten stellen. En GroenLinks-leider Bram van Ooyek... reageert alvast vast op het extra geld dat er lijkt te komen voor de kinderopvang. We hebben het ook nog over het faillissement van reisorganisator OAT. We hopen de curator vanochtend nog te spreken. We willen met gestrande OAT-klanten... en kijken of meer toeroperators in de problemen zijn. In Berlijn moet de Bosjongen voor de rechter verschijnen. Jeroen Wielaert was bij de opening van het filmfestival in Utrecht. We spreken een deelnemer van de uit Lon, die gaat morgen van start. Nou, Myno Remmers, die is vanochtend op zoek naar werk. Banen. Daar waar de vakbond meestal bij de poort staat... als het personeel de poort uit moet... komt de vakbond nu in actie om mensen aan een baan te helpen... bij de melkfabriek. Want daar hebben ze 90 vacatures... ondanks de hoge werkloosheid. En muziek hebben we ook vanochtend. Om te beginnen van... Phil in het.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 Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Duizenden reizigers zitten vast in het buitenland... omdat touroperator OAT failliet is. Geplande vakanties gaan misschien niet door. Nancy Baart bijvoorbeeld zou binnenkort met haar schoonfamilie... naar Turkije gaan. De reis is al betaald, zei ze tegen RTL Nieuws. Je denkt de grote organisaties. Vaak vallen wat kleinere organisaties... hoor je dan in het nieuws heel voorbij schieten. En dan nu OAT. Oh ja, dat geloof je eigenlijk niet zo. 1, 2, 3... Het is nog niet duidelijk of mensen die al geboekt hebben... nog wel op vakantie kunnen. En wat gebeurt er dan met het geld? Maar mevrouw Baart heeft toch goede hoop. Ja, uiteindelijk over 2,5 week dat vliegtuig instappen... en naar het hotel wat wij geboekt hadden en voor ogen hebben... en de reis maken die we elk jaar doen met de vrouwen onder elkaar... Nou, als die reis met de vrouwen nou toch niet doorgaat... dan krijgt ze wel haar geld terug of ze krijgt een andere reis aangeboden. Dat zegt de stichting Garantiefonds Reisgelden. Voor de werknemers van OAT ziet het er slechter uit. Ruim 1700 mensen hangt ontslag boven het hoofd. De man die half september 12 mensen doodschoot op een marinebasis in Washington... had het waanidee dat hij door een soort radiogolven werd gestuurd. Zijn woordvoerder van de FBI gisteren op een persconferentie. At this point I can confirm that there are multiple indicators that Alexis held a delusional belief that he was being controlled or influenced by extremely low frequency electromagnetic waves. De 34-jarige Aaron Alexis die zelf ook omkwam bij de schietpartij had een aantal boodschappen op zijn geweer geschreven. Et stamped the barrel of the shotgun were the words quote End to the torment close quote in de van de shotgun-receiver waren de woorden: Not what say. Alexis was al eens langdurig behandeld voor zijn psychische stoornis. Het FBI is nog bezig met een onderzoek naar zijn motieven en naar zijn geestelijke toestand. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen... met de première van de film Hoe duur was de suiker? De film gaat over de slavernij in Suriname... en is gebaseerd op een boek van Cynthia Maclod. De Schrijfster was tevreden met wat ze zag gisteravond. Het betekent heel veel voor mij... maar ik denk dat het voor alle Surinamers ook geweldig is. Hè? Erkenning. Erkenning van dat de slavernij geweest is en, en hoe het was. Ja, veel ellende. Maar ook menselijke verhoudingen, liefde... We hebben er film al veel kunnen horen gisterochtend in het Radio 1 journaal. Thema van de 33e editie van het filmfestival is naakt. In de openingsfilm zit ook veel naakt. Maar volgens regisseur Jan van der Velde is dat allemaal functioneel. Er zit veel bloot in. Ja, het speelt zich af in Suriname in de slaventijd. En slaven en slavinnen liepen van boven bloot. Dat was in 1750 de klederdracht daar. Het filmfestival duurt nog tot en met 4 oktober. En op die dag worden ook de gouden kalveren uitgereikt. Georgische president Saakashvili heeft tijdens de algemene vergadering van de VN flink uitgehaald naar Rusland. Hij zei hoorbaar geëmotioneerd dat Rusland de buurlanden onder druk zet en nog steeds bezig is met de annexatie van Georgië. The annexation of Georgian lands by Russian troops continues. Yesterday, the occupants have expelled again Georgian citizens from their houses and this are destroying them, are destroying their villages, homes, their, the homes of houses of their parents and grandparents, taking in daylight their cemeteries. Nou, dat lieten de Russen niet op zich zitten. Ze verlieten demonstratief de zaal. De Russische woordvoerder noemde de speech van Tsakrasvili... later russofobisch en antichristelijk. De houding tussen de twee landen is natuurlijk al langer slecht. In 2008 vochten Rusland en Georgië nog een korte oorlog uit... om de regio zuid ossetië Dan kijken wij voor u voor het eerst vanochtend in de kranten... en zien dat veel voorpagina's gaan over de algemene beschouwingen. De Telegraaf bijvoorbeeld. Coalitiegenoot Samson jaagt oppositie in de gordijnen... En de hoofdkop is, Rutte moet lijmen. Alle ogen op het, uh, aan het Binnenhof zijn vandaag gericht op premier Rutte. Die moet tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen... de schade herstellen die gisteren door zijn... coalitiegenoot Samson is aangericht... al dus de analyse van de Telegraaf vanochtend. Kop in de Volkskrant, ruwe omgangsvormen op het bal. De toenaderingspogingen komen van zes vrijers. De twee kandidaten, de heer van de VVD en de heer van de PvdA... spelen hun rol. De een is op vrijersvoeten, de andere onverleidbaar. Trouw schrijft op de tribune. Tribune net cabaret, maar ook goed opletten. En oppositie smeekt om concessie kabinet. Vooral CDA en D66 willen af van nivellering en lastenverzwaring. Het FD Financiële Dagblad opent met OAT. Einde OAT is harde klap voor de reiswereld. Is de kop boven het verhaal. Daarboven een grafiek en een reisbus van OAT. Die wel aan een hele stijle afdaling bezig is. Familiebedrijf kon niet op tegen opkomst internetboekingen. Dan nog eventjes terug naar de Telegraaf. De krant heeft een verhaal over de bonuskaart... waarmee u uh, afrekent bij Albert Heijn en kortingen krijgt. Gluren bij de buren met bonuskaart is uh, uiteindelijk de kop. Blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond... dat uh, de bonuskaart zo lek is als een mandje. Privacygevoelige informatie over wat en hoeveel iemand koopt... is voor iedereen toegankelijk. Namelijk door simpelweg het nummer dat op de bonuskaart staat in te voeren op de site van Bonuskaart. Op dus dat hele gaaf. En NRC Next nog tenslotte voorpagina. Grote foto van een ooievaar... met in zijn bek een roze draagtas. En daar steken twee babyvoetjes uit. Hoera, zij wordt straks 100. Verslaggevers. Correspondenten. Reportages. En interviews. Van zes tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Is it getting Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. A bad taste in your mouth You act like you never had the and you want me J. Blige. Jazeker. Ze so werd ondersteund door YouTube. 17 minuten over 6 is het inmiddels. Wij gaan eens even kijken hoe het bij Mino Remmers is. Want uh, die is op zoek naar werk vanochtend. Nou ja, nou, niet voor heb jezelf al, ik hoop heb ik. Al werk, ja, hoor. ik wou zeggen. <laughs> ja, dat begon van kwart over drie vanmorgen al. Lekker hè? Nee, eh, maar ik heb al wel koffie gehad bij Friesland Campina. Een bekertje van Douwe Egberts. En nou is het grappige, die twee hebben met elkaar te maken deze ochtend. Want beide bedrijven, zowel Douwe Egberts als Friesland Campina, zoeken werknemers in deze tijden. Jawel, toch lukt het ze niet. En er zijn bijvoorbeeld bij Friesland Campina, heb ik begrepen, meneer Helms, 90 vacatures. Absoluut, wij hebben de komende jaren heel veel mensen nodig. Wat ook het nieuws was, is dat wij behoorlijk investeren, in, ook in Leeuwarden. En daar hebben wij de komende tijd mensen voor nodig. Ja, technische mensen vooral. Technische mensen, maar ook operators in de fabriek. Maar ja. die zijn ook redelijk technisch, moet ik zeggen. Ja, en, het is, en er staat hier ook meneer Van der Velde, hij is de plant manager, zo heet dat tegenwoordig. Hoe komt het dat we niet aan die mensen kunnen komen? Uh, dat heeft ermee te maken dat door de jaren heen automatiseersgraad is omhoog gegaan. Is vanuit vakonderwijs minder uh, aanmelding. Jongeren gekomen. kiezen er niet voor hè? Nee, nee. We zitten in een 24-uurseconomie. Maar uh, vandaag de dag zijn het zeer uitdagende banen... op een hoog niveau qua besturing in de fabriek. Dus ja. het zijn zeer interessante banen. Ja, en mensen denken misschien bijvoorbeeld onterecht... ik moet in de fabriek werken, daar heb ik geen zin in... dus misschien wel vies werk. En daarom komt CNV, de vakbond vandaag... een, een uh, vakbond die normaal eerder aan de poort staat... als mensen eruit moeten, er uh, nu juist in actie... om mensen aan een baan te helpen. Dat doen ze op een banenbeurs die vandaag in Leeuwarden begint... vanmorgen om 9 uur. We gaan er straks ook uh, naartoe. Daar kun je Onder andere ook um, een, een workshop krijgen. Bijvoorbeeld hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft, Hoe je jezelf goed verkoopt aan een mogelijke werkgever. Maar ook om in hun bestand te kijken of ze technische mensen kunnen vinden. Onder andere voor Friesland Campina. Ik doe de koffiemelk in het Douwe Want beide bedrijven krijgen hulp van de vakbond. Kijk eens aan. mijn Remmers, je hoort hem vanochtend uitgebreid. De Waddeneilanden nemen al eeuwen een bijzondere plaats in binnen ons land. Maar van de geschiedenis van die eilanden is maar nauwelijks iets bekend. Terwijl er toch genoeg boeiende verhalen te vertellen zijn. Historicus Martijn Deen, Martijs Deen moet ik zeggen, schreef daar een boek over. En Jeroen Wilaat die sprak met hem. Ze liggen buiten Nederland, boven Nederland, maar ze zijn toch Nederlands. Heel anders dan Nederland. Dat is eigenlijk de beginvraag van het boek, Martijs Deen. Waarom ze zo anders zijn? Ja, je zegt nou, ze zijn Nederlands en ze liggen bij Nederland... maar het is eigenlijk nog helemaal niet zo lang dat ze echt Nederlands zijn. En het is de vraag ook in hoeverre de eilanden zichzelf echt goed Nederlands voelen. Want het zit heel diep in de cultuur van die eilanden... vanaf eigenlijk het moment dat ze ontstonden en bewoond werden... dat je hebt de eilanden en je hebt de overkant... Dat is toch een andere wereld. En het, de omstandigheid dat ze dan toevallig bij Nederland horen, dat is bijvoorbeeld voor Ameland, is dat eigenlijk pas vanaf het eind van de 18e eeuw, toen de Fransen kwamen en de Patriotten. die hebben in feite de democratie met de bajonet gebracht, maar daarvoor was het een zelfstandig land. Ameland, die met een zelfstandige buitenlandse politiek. Ameland deed helemaal niet mee aan de 80-jarige oorlog. Ameland uh, voerde. Uh, onafhankelijk uh, vredesbespreking met Cromwell. Ter Schelling heeft dat ook gehad. Een eigen vrijheer en een eigen galg. En een eigen rechtspraak. En als je in hoger beroep wilde gaan... dan kwam je weer bij diezelfde vrijheer terecht. Dus um, dat gevoel van eigenheid en van apart zijn... Dat, dat, het feit dat dat wat ertussen zit tussen hen en de vaste wal... dat zit nog erg in die mentaliteit. Je moet het een beetje vergelijken op een eiland lopen, wonen als op een schip. Je bent op elkaar... Aangewezen. Je moet het met elkaar rooien. Vasteland is een, is een boot die vertrekt op een gegeven moment weer. En dan moet je met elkaar het zien te redden. Er zijn natuurlijk ruzies. Maar als jij je maar goed gedraagt, dan maakt het niet uit wat je denkt. Je redt het met elkaar. Anno de 21ste eeuw zijn ze vereend in een zeker streven naar autonomie. Maar dan weer in grote verscheidenheid. Maar daar schrijf je niet over. Nee, die eilanders die leven in hun eigen wereld... die is omgeven door zee, dat is hun overzichtelijke maatschappij. En als er een boek geschreven wordt over de Wadden... dan gaat het over één eiland. Ik was op Texel aan het schrijven. Een boerin kwam naar me toe en zei... wat ben je aan het doen? Ik zei, ik schrijf een boek over de Wadden. Toen zei ze... oh, alweer een boek over Texel. Nee, niet over Texel. Over alle Wadden. Over een archipel van verwante eilanden... met een verwante ontstaansgeschiedenis... en een verwante mentaliteit. Waar ik naar ik op zoek ben geweest... is wat bindt al die eilanden? Niet wat onderscheidt ze van elkaar... maar wat bindt ze aan elkaar? En dat was... Een een prachtige zoektocht. Al dus historicus Matthijs Deen over zijn boek De Wadden, een geschiedenis. Met veel kranten en tijdschriften gaat het niet best. Dalende oplages, dalende advertentieinkomsten... plus onrust bij natuurlijk het grote Sanoma... waar alle bladen het mes moeten zetten in de kosten. En dus is het verrassend dat één tijdschrift juist de kraan opendraait. Het Sanoma-blad Autoweek... parkeert volgend jaar een deel van de redactie een paar maanden in China...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 Vijf veer.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 Dat kan ik me voorstellen. Robert van den Ham, hoofdredacteur van Autowerk. Hij sprak met onze verslaggever, Louis Dekker. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Chelsea-middenvelder Marco van Genkel heeft dinsdag in het League Cup-duel met Swindon de voorste kruisband in zijn rechterknie afgescheurd. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. Voor het volledig herstel na een kruisbandblessure... staat normaal gesproken zes tot negen maanden. Dus of hij mee kan naar het WK voetbal in Brazilië volgend jaar zomer, dat is maar zeer de vraag. De tweede ronde van de KVB beker heeft Ajax met de grootst mogelijke moeite de derde ronde bereikt. Eerste divisieclub Volendam werd in de Amsterdam Arena pas in de verlenging met 4-2 geklopt. Trainer Frank de Boer was ook niet echt tevreden. Ja, ik is natuurlijk geen goed Ajax, laat dat duidelijk zijn. Ik vond de eerste wel vrij redelijk, niks weggegeven, kansen gecreëerd...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 Tja, ook PSV kwam eigenlijk wel met de schrik vrij tegen Telstar. In Eindhoven kwam de ploeg uit de eerste divisie zelfs op voorsprong. De thuisclub won toch nog wel met 4-1. PSV met de Stijn Schaars. Nou ja, kijk, we hadden, we hadden verwacht dat hun zo zouden spelen. Kijk, uh, we hebben niks te verliezen. En, uh, uh, opportunistisch, uh, veel voor de tweede ballen. Ja, en als je dan niet scherp bent en je met de duels niet... Ja, dan, uh, dan ligt hij er in één keer in. En, ja, dan moet je het weer rechtzetten zetten. En uh, gelukkig konden we dan even rust doen. Waardoor je nog de, de, de kleedkamer ingaat met 2-1... En de tweede helft uh, ja, dan speel je niet goed, maar hou je wel de bal in de ploeg... en dan uh, is er veel minder aan de hand. AZ ja, had ook heel veel moeite met Sparta-Rotterdam. Bekerhouder kreeg de eerste divisionist pas in de extra tijd op de knieën. Na 120 minuten spelen stond er ook 4-1 daar op het scorebord. FC Utrecht bereikte met dezelfde cijfers de derde ronde... maar deed dit uh, gewoon binnen de reguliere speeltijd. FC Den Bosch werd verslagen, mede door twee treffers van Jens Toornstra. Hij gaf een pluim aan het thuispubliek. Ja, ik vind het echt top. Eerste keer dat ik dat meemaak hier. En, uh, ja, ik, kreeg wel echt, uh, tenminste, ik kreeg er echt een boost van. Uh, volgens mij het team ook. En, uh, die sfeer uh, was echt top vandaag. Mijn wielrenner Chris Horner heeft de gegevens van zijn bloedpaspoort openbaar gemaakt via zijn website. Horner won eerder deze maand de Vuelta op 41-jarige leeftijd... en is daarmee de oudste winnaar van een van de drie grote wielerrondes. En er kwam commotie omdat hij plotseling niet in zijn hotel bleek te zijn. Met het openbaar maken van de gegevens wil hij zijn fans nu geruststellen... en laten zien dat hij geen verboden middelen heeft gebruikt. Tony Martin is opnieuw wereldkampioen tijdrijder geworden. De Duitser was in Florence duidelijk sneller dan de Brit Bradley Wiggins... en ook de Zwitser Fabian Cancellara die tweede en derde werden. Voor Tony Martin is het zijn derde titel op rij. De Nederlanders speelden niet meer dan een bijrol. Helaas, Nicky Terpstra eindigde als 25e. Lieve Westra was goed voor nummer 27. En de rijder van vakantie Solijf vond dat hij zichzelf niets kon verwijten. Ik heb er alles aan gedaan, dus ik kan me niks verwijten. Eh... Nou nee, ja, ik zou het niet weten. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben fit, gezond. Dus ja, als je dan uh, wat voor een uitslag ook rijdt, uh, daar kan ik gewoon vrede mee hebben. Dus, uh, het is gewoon zo. Uh, ja, als je echt voor de prijzen mee moet, doen, moet je gewoon hard rijden. En uh, dat zat er dit, uh, deze dag niet in. En Team USA is winnaar geworden van de America's Cup. De oudste zeilwedstrijd ter wereld. In de negentiende race werd Team Nieuw-Zeeland verslagen met een... een uh, ja, nee, met de negende race. Ja, precies. Team Nieuw-Zeeland verslagen. Dat had een 8-1 voorsprong. Maar ja, de winnaar is de boot die de eerste negen races wint. Team USA had daar twee extra wedstrijden trouwens wel voor nodig. Omdat het met twee strafpunten aan de wedstrijd begon. Ja, ja. Ja, snap je het nog? Nou goed, tot zover de sport. Na half zeven legt Helemaal GroenLinks worden. fractievoorzitter Bram van Ooyek uit waarom hij het steunt met de kinderopvang. Dit is Radio 1. O, het kabinet steunt, ja. We zijn er. Ook dat leggen we straks uit. Nu eerst het NOS-journaal. Jan van der Putte, goedemorgen. Ja, yes. goedemorgen. Want het kabinet zal het even vertellen. Het kabinet ja, wil, ja. wil waarschijnlijk enkele honderden miljoenen <laughs> euro's meer uittrekken voor de kinderopvang. Dat kan omdat er meevallers zijn op het budget voor de kinderopvang. En met dat extra geld kan het kabinet GroenLinks komen. En dan zou GroenLinks weer de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen steunen. Nou, straks van oh, ik, Die legt het nog een keer uit. Alweer. <laughs> nou, je... De inspecteur-generaal van het Pentagon zegt dat de JSF nog met honderden tekortkomingen.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 30 opvarenden van het actieschip van Greenpeace... moeten vanochtend in Moermansk voor de rechter verschijnen. Ze krijgen dan te horen of ze worden vrijgelaten... of dat ze blijven vastzitten en worden aangeklaagd. En het weer, eerst nog bewolkt, nevelig en mistig... en daarna zonnige periode en droogt wordt 18 graden. Ook morgen en zaterdag zonnig, met s'nachts kans op vorst aan de grond. Na de verkeersinformatie, Sean Bakker, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat mist in Zeeland en Noord-Brabant. Daar komt op, pla op sommige plaatsen dichte mist voor. En de bekende file op de A7 van Horen naar Amsterdam bij weidewormer vijf kilometer. Dankjewel, John. Spreek je later vanochtend. In Duitsland begint het proces tegen de bosjongen, daar hoort hij vanochtend over. En er lijkt een einde te komen aan een Kamernood voor studenten. Als dat is waar ze zijn. Groter wonen, je eigen bedrijf. Meer vrijheid.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 Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is drie minuten over half zeven. De bezuinigingen op de kinderopvang gaan niet door. U heeft dat misschien net gehoord. Minister Asja van Sociale Zaken en de regeringspartijen... VVD en de Partij van de Arbeid... willen graag de steun van GroenLinks voor de bezuiniging op de kinderbijslag. En ze krijgen die, maar alleen in ruil voor extra geld voor die kinderopvang. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek legt het één keer goed uit. We hebben gevraagd het kabinet om extra te investeren in de kinderopvang. De bezuiniging is al van vorige kabinetten. Die heeft desastreuze gevolgen gehad. Hoge werkeloosheid, kwaliteitsvermindering. Uh, ouders die hun kinderen thuis laten, omdat ze het niet kunnen betalen. En wij willen die teruglopen en die neer gaan keren. En het lijkt erop, maar ik moet dat een beetje voorzichtig zeggen nog... dat het inderdaad lukt om met het kabinet daarover afspraken te maken... zodat er meer geld naar de kinderopvang gaat. Blij?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 Nee, wij moeten niks laten. Wij moeten iets doen. Namelijk de regeling voor het samenvoegen van een aantal kindregelingen. Kinderbijslag en een aantal... Ja, de bezuiniging op de kinderbijslag steunen. Ja, omdat we, we, hebben ook daar nooit, we hebben daar nooit een geheim van gemaakt... dat we daar in beginsel ook positief tegenover staan. We hebben wel altijd gezegd... je moet dan iets doen aan de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens... die dan door die maatregelen achteruit gaat. En dus als we iets doen voor de kinderopvang... dan doen we tegelijkertijd ook iets voor de koopkracht... Van die vooral alleenstaande moeders met kinderen die op een minimum zitten en die zullen gecompenseerd moeten worden. Dus er zal niet alleen geld naar de kinderopvang moeten, maar ook uh, naar de, uh, ja, zeg maar het tegengaan van negatieve koopkrachteffecten in de kindregelingen zelf. Die negatieve gevolgen, bijvoorbeeld de gratis schoolboeken zijn binnenkort niet meer gratis, 300 euro. Ja. En heb je een middelbare scholier, dan krijg je zo'n 300 euro minder kinderbijslag. Je moet dan 600 euro inleveren. Ja, nou Kijk, dat hangt, wij zijn groot voorstander van inkomensafhankelijke kinderbijslag. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dubbel kinderbijslag krijgen. Die het echt niet nodig hebben. Sommigen daarvan zeggen dat zelf ook. Hetzelfde geldt voor gratis schoolboeken. Er zijn heel veel mensen die kunnen hun schoolboeken prima zelf betalen. Waar het om gaat is dat je, als je deze regelingen samenvoegt... dat je er alert op bent... dat mensen met de lagere inkomens gecompenseerd worden... voor die achteruitgang die u noemt... ten gevolge van het uh, bezuinigen op de kinderbijslag. En dat gebeurt in die kindregelingen. Alleen voor die groep voor wie dat niet gebeurt... daarvan hebben wij nu gezegd... als wij akkoord gaan met die kindregeling... moet daar wel extra geld naartoe. Nou, daar, Het lijkt erop dat met een bedrag in de orde van grootte... van 100 miljoen uh, koopkrachtreparatie... en 100 miljoen voor de kinderopvang dat beide doelen bereikt kunnen worden. En daar gaan we proberen een deel te sluiten. Bram van ik van GroenLinks en Peter Blok sprak met hem. De eerste dag van de Algemene Beschouwing heeft dus iets al opgeleverd. Kijken we zo op terug. En dan kijken we ook naar dag twee, doen we zo dadelijk. Na 7 uur met Joost Vullings. Ja, we gaan eerst nog even naar Berlijn bijvoorbeeld. In Berlijn begint vandaag het proces tegen die mysterieuze bosjongen. Weet u nog? Ree heet hij. In september 2011 dook hij op in de Duitse hoofdstad. Pas toen de politie zijn foto verspreidde... kwam aan het licht dat hij in werkelijkheid uit Nederland kwam. Ook de Duitse media besteden aandacht destijds aan de zaak. Proces tegen waldjongen Ray. In september 2011 was de damals onbekannte met een avontuurlijke geschichte. wie uit dem Nichts in Berlin opgetaald. Hij gaf aan zich niet te herinneren. 11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De Berlijnse politie onderzoekt het verhaal van een jongen. die zegt dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos heeft geleefd. Hij spreekt alleen Engels en vertelde dat hij na twee weken lopen bij toeval in Berlijn terecht kwam. De jongen van ongeveer 17 weet alleen dat hij Ray heet, maar niet waar hij vandaan komt. Er wordt in een juweltihelveinrichting ondergebracht en betreurd. Monate later stelde zich heraus dat Ray Robin uit de Nederlanden is en zijn geschiedenis ervonden was. Ja. Een vriend van mij die had mij op Facebook een berichtje gestuurd ja. van: hey, kom deze jongen jou niet bekend voor, want dat is ook een goede vriend van Robin." En toen we wisten we ja. het allebei wel gelijk. Ja, ik, had, ik had zijn berichtje al gezien toen was ik naar in internet gegaan en uh, ja, zijn foto op de Berlijnse politie-site gevonden... Aha. met uh, kenmerken erbij. Ja, dat was gewoon Robin. ja hij heette dus gewoon. Robin hoorde de Duitse nieuwslezer ook al zeggen... en hij kwam uit de Nederlanden. correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Hij had dus alles bij elkaar verzonnen. Ja, en ze hebben er negen maanden over gedaan... om erachter te komen dat dat zo was... En daar waren ze achteraf behoorlijk boos om. De politie voelde zich gefopt en in zijn hem staan... en zei, we hebben wel wat beters te doen. En dat gold voor de jeugdhulpverlening eigenlijk ook. Het was een heel vreemd verhaal wat hij een tijd lang nou, heeft volgehouden... wat niemand iets anders kon bedenken. Maar hij kon eigenlijk ook helemaal niet aanwijzen waar het dan was in het bos... waar hij had geleefd met zijn vader al die jaren. Hij wist ook niet waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Hij sprak wel Engels, maar kon eigenlijk niks vertellen. Wel dat hij Ray heette en precies dat hij 17 jaar was. Dat was dan een beetje vreemd. Hij zag er ook veel te verzorgd uit... voor iemand die uh, jarenlang in het bos had geleefd... want hij had natuurlijk eigenlijk maar drie dagen op straat geslapen. Uh, nou ja, toen heeft men hem in een tehuis ondergebracht... waar hij natuurlijk gewoon te eten en te drinken kreeg. Uh, er kwam een foto in de krant en na een tijdje herkende... inderdaad Nederlandse vrienden, die hoorde je net, herkende hem... Uh, en hij bleek uit Hengelo te komen en heet inderdaad Robin. Maar hij was dus ook helemaal niet 17, hij was al meerderjarig. Uh, en toen heeft men hem meteen uit het huis gezet. Ja, nou, een hoop uh, leugens en veel fantasie bij Robin. Maar waarom staat hij terecht? Nou ja, die hulpinstantie wil het geld terug dat ze hebben besteed aan zijn opvang. Want meerder, minderjarigen moet je natuurlijk opvangen en verzorgen... maar iemand van 19 of 20 die bij de politie aanklopt... die krijgt niet maandenlang uitgebreid eten en drinken. Uh, uiteindelijk zijn die kosten opgelopen volgens de hulpverlening... tot ongeveer 30.000 euro. Dus onderdak, eten, drinken, nieuwe kleren, kosten voor een tolk. En uh, dat zou hij dus terug moeten betalen. Dat doet hij niet en daarom moet hij vandaag voor de rechter komen... De vraag is nog of, het wel zoveel, of hij zoveel geld heeft om dat terug te betalen. En of het inderdaad 30.000 euro is. Volgens een advocaat is het bedrag veel lager. Maar goed, ze ontkennen in ieder geval niet dat hij de boel heeft opgelicht. En of die komt natuurlijk. Zal die erbij zijn, denk je? Ja, dat is de grote vraag straks. De rechtbank zegt tegen ons dat ze zijn advocaat hebben gesproken... en dat die zegt dat hij komt. De advocaat zelf wil geen contact met de media. En ook Berlijnse kranten die het verhaal volgen krijgen... geen informatie van die advocaat. Dus we gaan straks maar gewoon even kijken of hij bij de zaak aanwezig is. Want niemand weet ook precies waar hij woont. Een paar maanden geleden is hij nog gesignaleerd. Toen werkte hij bij een bekende hamburgerketen. Daar is een foto van in de krant gekomen. Maar daarna gingen andere mensen daar kijken bij het filiaal. En toen was hij er al niet meer. Hmm. Wat denk je? Wat, wat kan hij verwachten? Nou ja, als de rechtbank die berekening volgt dat ze op 30.000 euro komen... voor de jeugdhulp, dan moet hij dat bedrag terugbetalen. Nogmaals, hij ontkent ook niet dat hij een vals verhaal heeft opgehangen. Dus het zou vooral over de hoogte van die straf gaan. En het zou best eens kunnen dat vanmiddag de rechter al uitspraak doet. We horen het van je, Wouter. Dank je wel. Jan Lanting gaat 246 kilometer hardlopen zonder stoppen, zonder tussendoor te slapen. En toch is hij hier best normaal. Tenminste, gaan we zo uitvinden. We gaan zo met hem bellen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland benieuwd. De komende jaren wordt het voor studenten makkelijker om een kamer te vinden. Dat verwacht Kansas. Ieder jaar onderzoekt deze brancheorganisatie voor studentenhuisvesting hoe het ervoor staat met de kamernood onder studenten. Vincent Buitenhuis is directeur van Kansas. Hij was bij de ingebruikname van een nieuw studentencomplex in Amsterdam. Een studentencomplex met een fitnessruimte buiten in ieder geval. Binnen is er geen fitness, geloof ik. Nee, binnen is er geen fitness. Dat uh, moeten de mensen zelf maar doen. Een beetje donkere uh, gangen ja. zijn daar te zien in Zuidoost Amsterdam. Ja, het is natuurlijk een plek waar je het normaal niet zou verwachten. Maar uh, gezien de kamernood uh, is dit voor studenten uh, toch een hele goede plek. Ja. Kamer 925. De deur staat open. En het bijzondere aan de kamer is, aan deze kamer in ieder geval... Uh, keuken erin, aan deze kant... Mag wel even, hè? Ja. Oké. Okay. Een badkamer. Ja. Het voelt een beetje als een Formule 1-hotel. Zo. Alles, alles zit erin. Is dat ook de trend? Dat, dat je een, een huis huurt met alles erop en eraan? Dat je niet meer op de gang moet gaan koken en met z'n allen de badkamer moet gebruiken? Nou, twee derde van de studenten woont nog steeds uh, onzelfstandig. Deelt keuken, uh, deelt ook uh, badkamer. Uh, maar het is wel zo dat we in de nieuwbouw steeds meer van dit soort, uh, dit soort eenheden zien. Het uh, zijn populair onder studenten. Je hebt alle voorzieningen. Uh, het is niet al te groot, maar ruim genoeg. Uh, en je kan ook nog eens een keer krijgen. Een meter of, nou, ik probeer het te schatten, een meter of zes lang en een meter of drie breed? Ja, ongeveer wel. Zeven bij drie. En wat betaal je? Uh, ongeveer 450 euro per maand. En met 150 euro huurtoeslag, dus uiteindelijk blijft ze 300 euro over. En uiteindelijk uh, wordt de woningnood veel minder onder studenten. Ja, dat komt vooral uh, door een kortere studieduur van studenten. Dat komt door de bachelor masterstructuur, uh, door prestatiebeurs, tempobeurs. Er is heel veel druk op studenten om uh, kort te studeren. Maar het komt natuurlijk ook door een wat lagere uh, groei van de instroom. Er werd voorheen verwacht dat er toch veel meer studenten zouden gaan studeren. En nu is dat toch ietsje minder. Uh, althans, de groei is iets minder. Ja. Hoe snel denk jij klaar te zijn? Ik hoop uh, dat ik over. Een jaartje klaar ben met mijn bachelor, maar dan wil ik nog sowieso een master van ongeveer twee jaar gaan doen. Nou zijn er voor dit jaar heel veel extra studenten. Juist die wilden voorkomen dat met dat nieuwe leenstelsel, dat ze geen gapjaar hebben genomen, maar meteen maar zijn gaan studeren. Ja, dat klopt. Dat tussenjaar, dat, dat uh, schrappen heel veel studenten. Uh, en daardoor gaan studenten toch uh, strategisch handelen. En dat vind ik heel verstandig. Maar daar moeten wij we wel rekening mee houden in onze huisvesting. Nee. Gaat u mee naar buiten? Doe. Oh, daar is die fitness. En dat is gewoon omdat het leuk is, of omdat er gras is en dat het kon. Of wat is het idee achter die fitness? In een heleboel luxe complexen, ook van commerciële aanbieders, zie je ook allerlei fitnessruimte. Dus blijkbaar is er wel vraag naar. En ik vind dit wel een hele bijzonder. Een leuke invulling van de openbare ruimte. Ik zie hier de studenten een beetje rustig zitten. Er moet wel getraind worden. Hier, deze is goed voor je buikspieren. Nu je ellebogen en nu je benen naar voren. Ja, ja die voel je wel in je buikspieren. Ja, wij zitten hier. Ik wil zien hoe jij dat kan. Ja, tuurlijk, tijd. Kom op. Hij recht alleen naar voren ja. En dan gewoon tien hè. Tien stuks fitness kregen de studenten. Die hoorden het van Dennis van der Geest. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, files, uh, het gebruikelijke beeld op de A7 van Horen naar Amsterdam bij Weidewormer, 5 kilometer. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Osaan, 4 kilometer. We hebben Rotterdam op de 15 richting Europort bij rotterdam charloes 2 kilometer. Nou, mist hebben we ook niet meer gezien vanochtend. Maar natuurlijk ook wel. zeeland en Noord-Brabant, daar is nog wat mist. Zal dat het verkeer nog parter spelen, denk je? Op het moment hebben ze er in ieder geval vrijwel geen last van. Goed, wat verwacht je voor rond half negen? Ja, als die mist inderdaad helemaal weggetrokken is, dan kan het redelijk normaal verlopen. Donderdagochtend, meestal wel redelijk druk. Maar, gek, veel meer dan 100 kilometer verwachten we eigenlijk niet. John Bakker, dankjewel. Wij rijden door naar Maino Remmers. Die had het vanochtend over de combinatie koffie en melk. In zijn zoektocht naar banen. Maino, vertel nog eens wat daar nou het verband tussen is. Nou, ze hebben hier bij Friesland Campina mensen nodig. Best wel veel mensen, 90 vacatures zijn er. Geldt niet alleen voor de fabrieken die hier in Leeuwarden staan. Er zijn veel meer vestigingen in, in het land... We staan hier nu in, ja het is een verpakkingslijn waar helemaal geen Friesland-Campina-dozen over de transportband rollen, maar Azharat Milk. Klopt. Met, met Arabisch opschrift. Ja klopt, wij exporteren heel veel richting uh, Midden-Oosten, Afrika, Azië. Wat gaat hier nou elke keer als ik een klik hoor gaat er een doos voorbij, wat zit erin? Nou, zitten dan ja op... melk uiteraard. melk, maar... ja er zitten uh, 98, uh, 170 gram uh, blikjes uh, zitten daarin. Dus ja. dat, dat, dat, nou dat gaat per strekkende meter, hè? Ja, zeker. Dat, uh, en op jaarbasis dat gaat het om gigantische hoeveelheden. En hier zoeken jullie mensen voor? Ja, hier zoeken we zeker mensen voor. Noem eens iets. Wat, wat, moet, wat, wat voor mensen zoekt u? Uh, operators, technische operators, uh, technici. Ja, en uh, dat heeft ermee te maken met, uh, met investeringen in, in het bedrijf. Maar ook met de komende jaren met een stuk vergrijzing... Dus daar zijn we heel actief op zoek naar mensen. Er zijn mensen die gewoon vanwege het natuurlijke oh. dat gewoon, dat een natuurlijke omstandigheden, gewoon omdat ze hun leeftijd hebben dat ze weggaan. Klopt, ja. In de fut ja. gaan. Ja, daar hebben we een compleet plan gemaakt. We weten leeftijdsopbouw. Dus uh, vandaar dat we daar nu actief in willen gaan werven. Ja. ja. We zien er fantastisch uit, Lara Marcel. De heren met wie ik spreek, uh, meneer uh, uh, Van der Velde en Helms. We hebben niet een helm op, maar wel eens een wit kapje. En de bezoeker, dat ben ik, een groen kapje. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat het allemaal buitengewoon hygiënisch gebeurt. Ja, de vakbond gaat helpen. Absoluut. CNV in dit geval onder organiseert vanochtend een, uh, een banenbeurs. Uh, zoek in hun bestanden naar geschikte mensen. Waarom lukt het ja, het bedrijf niet om zelf die mensen te vinden? Nou, we doen heel veel eraan om ook mensen te vinden zelf. Via onze eigen websites, maar ook het organiseren van open dagen. Maar alle hoop is, is welkom, dus we zijn heel blij met het initiatief van het CNV om, uh, om ons te helpen om uh, mensen te zoeken. Ja, want u zoekt wel gemotiveerde mensen met technische kennis. Absoluut. Het is uh, niet zo moeilijk om mensen te vinden. Er zijn op dit moment veel werkzoekenden. Ja, dat moet ik al zeggen. Dat, we hebben, het is crisis. Ja. ja, alleen het probleem is dat wij uh, mensen moeten hebben met de juiste vaardigheden, de juiste kennis. En ervaring. Dus, ja. uh, en dit is niet zo makkelijk te vinden. Is het ook omdat mensen, jongeren met name, een, een verkeerd beeld hebben van een melkfabriek bijvoorbeeld? Dat zou best kunnen. Ik denk dat heel veel mensen denken dat het bijvoorbeeld uh, ja, een vieze omgeving is. Of een, of een donkere omgeving. En niet beseffen dat we een supermoderne uh, bedrijf zijn. Met uh, heel veel technische uh, middelen om het, om het productieproces uh, te doen. Ja. Is het ook zo dat als u een open dag organiseert. Dat, uh, en mensen komen langs ook enthousiast worden? Ja, zeker. Dat helpt? Ja, dat helpt. Zeker. Maar dat is ook personeel wat we afgelopen jaren hier binnen hebben gekregen. Die koppelen ons ook terug. Goh, ik wist nooit dat hier zo'n mooie fabriek stond. Nou, dat het high-tech is, kan ik voor me zien. Een soort inpakrobot met hendeltjes, met wieltjes, transportbanden... computerschermen erbij, waarbij automatisch... met elke klik en seconde die in dit programma wegtelt... een doos vol melk voor een ver buitenland wordt ingepakt. We het daar meer over hoor. vanochtend van onze eigen Minor Remmers... En straks rennen heel veel kilometers achter elkaar zonder te slapen Van Athene naar Sparta Dat is een eind zonder slapen like the legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet fanning Ah uh, the force of the beginning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 Het lijkt gekke werk, maar zoals hij het eerder al... 246 kilometer hardlopen zonder slaap in de Griekse zon. 350 hardlopers beginnen morgen aan de Spartathlon. Dat is een wedstrijd van Athene naar Sparta. Een echte duurloop. Een van, hen is, uh, een van de deelnemers is Jan-Albert Lantink. Hij doet voor de derde keer al mee en weet dus uh, hoe zwaar het is. Meneer goeiemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen vanuit Athene. Kijk eens aan, u bent er al. En hoe voelt het om daar nu al te zijn? Nou, het is uh, best wel uh, spannend. Ik heb, eh, uh, uh, correct. Ik heb uh, vijf, vier keer meegedaan, twee keer gefinished. Het is een, echt een oude uh, uh, race vanuit Athene naar Sparta. Athene werd uh, 490 voor Christus uh, belegerd. Mm -hmm. En toen hebben ze een verkenner gestuurd naar Sparta om hulp te halen. Die beste man moest over bergpassen heen naar Sparta om hulp te halen. En toen zeiden ze in Sparta van... ga maar weer terug, wij bieden jullie niet hulp aan. En ze vonden het eigenlijk best wel goed dat een concurrent werd uitgeschakeld. Dus beste man is toen overleden op de terugweg. En in 1983 hebben Engelse officieren geprobeerd... die historische route na te lopen. is ook gelukt... En in het ultralopen, dus de sportwedstrijden uh, boven de marathon... is het eigenlijk uh, ja, vergelijkbaar met de stedentocht. Ja, en toen dacht u, god, lijkt me ook wel aardig om dat eens te proberen. En nu al tot vier keer toe. Ja, het is, een, uh, ja, het is op zich een, een, een geweldige, mooie race. Het gaat uh, eigenlijk uh, van Athene via het kanaal van Corinthe... door de en Je start om zeven uur bij de Acropolis. Eigenlijk op hetzelfde tijdstip zoals het in de uh, geschiedenis is uh, beschreven... Mm -hmm. En dan, um, ja, dan ga je Kanaal voor Corinthe en dan Peloponnesus door. En dan, ja, bij 160 kilometer ga je dan nog een bergpas over. Oh, dan ga je ook nog even een bergpas over. Ja, ja. ja het, is, het is een redelijke adventure. Dat wordt het te makkelijk, hè? Nou, daar gaat het niet om. Maar het is een, ja, het is een, een, een erg mooie wedstrijd. Ook doorlopen, uit, midden in de nacht. De kinderen ga je begeleiden en op fietsjes en... Ja, je loopt ook uren, loop je ook uh, alleen. Uh, ja. Ja, en je kan ook wel aardige last hebben van honden... die dan s'nachts een uh, oh. ja, wijngaarden uh, <laughs> bewaken. Het wordt dus het steeds leuk, meneer Nederland <laughs> Ja, zeg, zeker ook. U, u, u weet, die, die verdieven die heeft het niet overleefd. Hè? Die is uiteindelijk gestorven nee, nee, aan, aan een, een zonnesteek. Um, ja. Hoe gaat u uzelf verzorgen? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, we hebben dus een, de eerste 80 kilometer... machten vanwege het verkeer. Um, we hebben alleen Griekse posten. En daarna zijn er ook Griekse posten waar je dan... Mijn eigen begeleidsteam niet bij mag komen. Maar er zijn er 14 punten in de hele wedstrijd waar mijn eigen begeleidsteam... en dat bestaat uit familie en een aantal vrienden. En die kunnen me dan uh, verzorgen. Dus vrij officieel, word je buiten de verzorgingsposten uh, verzorgd... dan word je eruit uh, gehaald. En ik nee. heb, in 2010 was ik uh, tweede. En toen was er een uh, Braziliaan, die zat op, uh, nou, op de 200 punt En die kreeg een, een flesje drank aangereikt door een goedbedoelende toeschouwer. En er werd toen gelijk eruit gehaald. Dus het is ja... Maar, maar hoe, hoe krijgt u het vocht aangevuld? Want als het ook zo warm is... Uh, ik kan me voorstellen dat dit u flink zweet. Ja, je, je, je, komt of, je hebt ongeveer nodig... Uh, pak een beetje 900 tot uh, 1000 milliliter per uur. En ja, meer kan je niet opnemen. Ja. En dat gaat eigenlijk allemaal in de... Ja, de temperaturen... Uh, normaal had 1 derde haalt de finish vorig jaar iets minder nog. Het was nog warmer. En de verwachting is nu dat het um, ja, uh, rond de 30 graden overdag is. Oh, je, je. En het probleem is nu eigenlijk, um, normaal koelt het in die bergen af, maar de temperaturen blijven nu ja, rond de begin 20 hangen. Dus dat is wel een beetje lastig. Is dit wel gezond om uh, te lopen? Nee, het is niet gezond. Nee, hè? Nee. Het is zeker niet gezond, maar op zich, uh, um, dat is met uh, topsport, is, uh, ja, is, is, zit je altijd op de grens. En, uh, maar het is, het is geweldig om dit uh, mee te lopen Nou, zo klinkt maken. het ook, ja. Weet, ja, als u dus. het zo vertelt. Uh, wij wensen u heel veel succes. Ja. En let op uzelf. hè? Ja, dat zal ik zeker doen. Jan Albert Landink. Oké, okay, dank u wel. Dank u. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht de voorpagina's van de kranten gaat het vanochtend vooral over de algemene politieke beschouwingen. Die zijn, zoals u weet, gisteren begonnen. Het AD heeft op basis van het verloop van de eerste dag een top drie van de best presterende politici gemaakt. Op één staat Geert Wilders van de PVV, die meteen voor opwinding zorgde... door een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te dienen. Alexander Pechtold van D66 staat op twee, vanwege zijn mooie taalgebruik. En de nummer drie is Sibrand Buma van het CDA, die vooral heel scherp was, al dus het AD. Na het dag 1 denkt de Telegraaf dat premier Rutte vandaag met een pot lijm naar de Tweede Kamer moet om de schade te herstellen. Die zijn coalitiegenoot Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid zou hebben aangericht. Volgens de krant joeg Samsom de oppositiepartijen veel te veel tegen zich in het harnas. Terwijl ze juist nodig heeft om het kabinet en de meerderheid te helpen in de Senaat. De Volkskrant beschouwt het verloop van de algemene beschouwingen... tot nu toe als een dans van twee mannen met zes mogelijke vrijers. De een, Holbe Zijlstra van de VVD, is opzichtig op vrijersvoeten... volgens de krant, terwijl de ander, Diederik Samson van de PvdA... doet alsof hij niet te verleiden is. En trouw beschouwt het vragen om concessies... als het centrale thema van de eerste dag. Concessies in de eis van VVD en PvdA... dat er hoe dan ook zes miljard euro aan bezuinigingen op tafel moet komen. Geen van de oppositiepartijen kreeg daar duidelijk antwoord op. En het Nederlandse Dagblad tot slot heeft gekeken naar de rol van de christelijke partijen... tijdens dag 1 van de Algemene Beschouwing. Het valt de krant op dat de ChristenUnie en de SGP zich vooral inzetten voor immateriële zaken. Zoals gerechtigheid, vluchtelingen, abortus en huwelijksstraal. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast...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 Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl 20 jaar Sanidroom. Daarom in oktober 6% BTW op alle producten en vakkundige installatie... en veel andere aanbiedingen. Sanidroom, de betere badkamer. Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes. Komt ie!